3 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon. Zo direct in vrijdagmiddag live een debat over de vraag of de zorgwekkende sterfte van bijen zal afnemen door het Europese Verbod op bestrijdingsmiddelen. En de column van Justus van Oel eerst het Nationaal Eeuwud Jong. Brandweer in het Belgische Wetteren kan beginnen met het leegpompen van de eerste wagon van de ontspoorde trein met chemicaliën. Als later vandaag met stalen platen een verharde weg is aangelegd, kunnen tankwagens ook de andere wagons bereiken. Zondag wordt de laatste wagon onder handen genomen en dat gebeurt op een spectaculaire manier, zegt correspondent Joris van Poppel. Die wordt in de brand gestoken eigenlijk, afgefakkeld, zoals dat heet. Daar zit brandbaar spul in. Dat zal een enorme steekvlam geven, zal er spectaculair uitzien, maar is niet gevaarlijk. En dan zal zondag uh, zal alle chemische troep daar weg zijn, hopen ze. De trein die van Rotterdam naar België reed, ontspoorde afgelopen weekend. Sindsdien zijn ruim 2000 inwoners van wetteren geëvacueerd. Een deel van hen kan nog steeds niet naar huis. De 14-jarige voetballer van de voetbalvereniging Tricht, die gisteren een 15-jarige speler van buitenboys uit Almere in het gezicht schopte, wordt vervolgd voor poging tot doodslag. De jongen uit Meteren zit sinds gisteren vast en verschijnt vanmiddag voor de kinderrechter. Het 15-jarige slachtoffer kreeg een schop in zijn gezicht. toen hij bij een duel om de bal was gevallen en weer wilde opstaan. Hij liep verwondingen aan zijn gezicht op en een hersenschudding. Het One World Trade Center in New York heeft vandaag zijn hoogste punt bereikt. Vanochtend is het laatste stuk van de zendmast op de wolkenkrabber geplaatst. Het gebouw is nu 541 meter hoog en is daarmee het hoogste gebouw in de VS. Het gebouw wordt naar verwachting volgend jaar geopend... ruim 12 jaar na de aanslagen op de Twin Towers van het World Trade Center. De hoogte van 541 meter is omgerekend 1776 voet... En in het jaar 1776 riepen de Verenigde Staten hun onafhankelijkheid uit. De wolkenkrabber wordt daarom ook wel de Freedom Tower genoemd. De staatsloterij heeft opvallend veel loter verkocht voor de trekking van vanavond. Dat komt omdat in de jackpot meer geld zit dan ooit, 38,4 miljoen euro netto. Het is de hoogst grootste loterijprijs in de Nederlandse geschiedenis. Bijzonder is ook dat de jackpot gegarandeerd zal vallen... Voor de trekking van vanavond zijn 3,7 miljoen lotnummers verkocht. Mensen konden tot vrijdagmiddag één uur nog loten kopen. De laatste paar uur gingen in de winkels 120.000 loten per uur over de, over de toonbank. Volgens een woordvoerder van de staatsloterij is dat niet eerder vertoond. Het weer, wolkenvelden met vooral in het westen ook wat zon. kans op een bui, een temperatuur 14 tot 17 graden. Morgen aan zee nog wat zon en in het binnenland buien. Mogelijk met onweer en windstoten. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dennis mooi van de ANWB. Hoe druk is het op de Nederlandse wegen? Nou, het staat vast op de A59 vanuit Ossen naar Den Bosch. Tussen Nuland en Rosmalen over 4 kilometer. De weg is daar nog dicht. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. verkeer vanuit Arnhem naar Den Bosch rijdt om over de A15 en de A2. En volgt dus eerst even de borden Rotterdam. En zo direct Justus Van Oel over hoger opgeleiden.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 Ook uw erkende glaszetter laat uw huis weer stralen met vakkundig glaszetwerk. Bovendien maakt u iedere maand kans op 1000 euro retour. Laat uw huis weer stralen.nl. De Eugere heeft een vaste plek op de televisie van de zondagmorgen. Maar als het aan de politiek ligt, dan gaat dat verdwijnen. De KRO nu wil er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat de Eugere op tv kan blijven. En daarom vraag ik u, red de Eugere Word lid van de KRO voor 10 euro per jaar. En als dank krijgt u mijn boek... En voor terug, ga naar kro.nl slash leden of bel 0900 600 601. 10 cent per minuut. Uit de grond van mijn hart. Leo Feijen, dank u wel. Uw erkende glaszetter laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw huis weer stralen.nl. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag, welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo legt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Jaap van Wenem van de Land- en Tuinbouworganisatie in debat over de vraag of de zorgwekkende sterfte van bijen zal afnemen door het Europees Verbod op Bestrijdingsmiddelen. De column van Justus van Noel over hoger opgeleide. En je kan op alles reageren graag door onze Twitter, hashtag AfroVML. En je kunt ons bekijken. Vooral de satire die nu volgt is het aanzien meer dan waard via de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. The rubriek over baby milking powder. Het uh, kan u niet ontgaan zijn. Uh, Chinezen hier kopen massaal melkpoeder in om op te sturen naar uh, China. De Chinese baby melkpoeder heeft te maken met een imagoprobleem... vanwege het uh, melaninenschandaal in 2008. En dan zoals we net hoorden van Bettine Frieskoop... zijn er problemen sinds 2006. We gaan het hebben over dit ingewikkelde probleem met een aantal gasten. Allereerst bij mij aan tafel, Zhengao uh, Lipang. U bent een... Chinees... Juist. Yes. Verder heb ik hier uh, staatssecretaris Dijksma aan tafel. Voor Dijksma, welkom. Dank u wel. Fijn om hier aan tafel te kunnen mogen zitten... om te praten over dit probleem. Ja, want ik las op uh, internet dat u wilt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... in kaart brengt hoe dat opkopen van uh, babymelkpoeder in zijn werk gaat. Klopt, dat wilde ik heel graag. En de resultaten van het onderzoek zijn zojuist naar mij gemaild. Wow, dat is snel. En ja. een primeur voor Vrijdagmiddag Live... Uh, wat komt er uit het onderzoek naar voren? Nou, er komt toch wel heel erg sterk uit naar voren... dat de Chinezen zijn, die kopen dat babymelkpoeder op. Ja. En die verkopen het dan door. Jezus, dus toch? Ja, ze schaffen het aan. Met geld? Exact. En dan sturen ze naar China? Absoluut. Ja, vreselijk. Dus zo gaat dat in zijn werk? Dat komt wel heel erg sterk uit het onderzoek naar voren. Dus, yes, Gossi, nou heftig. Nou, we praten zo verder. Ja. Uh, tevens heb ik hier aan tafel uh, Gerry Bargros uit uh, Spijkenissen. U bent ja, consument. Juist. U hebt ervaring met Chinezen die babymelkpoeder opkopen, hè? waardoor hier een tekort is. Ja, ja, zeker. Uh, volgende week bijvoorbeeld. Ik sta in de supermarkt, ik wil een pak babymelkpoeder kopen. Mm -hmm. Pakken dus. Komt er zo'n Chinees, hij zegt, ik wil ook hebben. Ik zeg, nou, je pech hebben, want ik wil ook hebben. Dus ik pak dat pak en ik gooi het in mijn karretje. Zo. Ja, dikke fluit. Ik heb het harder nodig dan jij, dacht ik. Want u bent... Consument. Ja, nee, u, u bent hoe oud? Achter in de 50? Maar u had het melkpoeder wel nodig. Zeker. Ik wilde daar zo'n grote steekvlam mee maken. Zo'n grote melkpoedersteekvlam. Ja, zo'n grote steekvlam. Weet je wel? Van, God, van melkpoeders? Stekvlam. Ja, van melkpoeder, ja. Zo'n steekvlam? Ja, met melkpoeder. Juist. Nou, meneer Lipang, wat heeft u hierop te zeggen? Wa uh, Waar maken jullie je de om? Ja, maar dat is toch heftig. Hé, hey, helemaal niet heftig. Wij Chinezen hebben melkpoeder nodig voor... Voor baby's. Zij hij nou, melkpoedel? melkpoedel. Ja, volgens mij wel, ja. <laughs> Mooi, <zo. laughs> Mooi, hè? Altijd lachen met de Chinezen. Maar zo, wat probleem? Maak <laughs> gewoon meel melkpoedel. <laughs> ja, ja. ja, staatssecretaris. Maak gewoon meel <laughs> nou, melkpoedel. <laughs> ja, joh. We bouwen gewoon extra melkpoedel <laughs> Ja, zeg, zeg. Hallo. gaat we het nou ineens, uh, nou ineens uh, om dat de Chinezen de R niet kunnen uitspreken? Ja. ja, maar... Ja, maar... Ja, maar... Ja, maar gelly, wat moeten we dan? Moet je niet bij mij wezen, ja? Moet je bij mevrouw Dijkstra wezen? Schandalige zaak vanuit 2006, al die baby's en de Nutellilon, de Nutellilon, de nutri Nutellilon, melkpoeder. Er is zo weinig aan te doen, Gerry. De Polen pikken onze baan in, de Chinezen pikken ons melkpoedel in. We houden niks meer over. Straks pikken de lussen het Lemlandsplein in. Of de Amerikanen onze zendtijd. Dat we zomaar ineens... Tijd voor debat. Vandaag over de zorgwekkende bijensterfte. Wereldwijd gaat het namelijk slecht met de bijen. In Nederland is de sterfte onder honingbijen momenteel hoger dan ooit. En over de oorzaken verschillende meningen. Europa heeft nu het gebruik van drie soorten bestrijdingsmiddelen in de landbouw... voor twee jaar verboden om te kijken of de bijensterfte in die periode afneemt. Volgens de Partij voor de Dieren zijn nog veel verdergaande maatregelen nodig. Volgende week wordt daarover in de Tweede Kamer gedebatteerd. En vandaag dus hier met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... en Jaap van Wenum van de Land- en Tuinbouworganisatie. Allebei welkom. Esther Ouwehand, even voor de informatie, welke middelen worden nu verboden? Er worden drie merken verboden van het supergif neonicotinoïde. Drie varianten waarvan de Europese Commissie nu zegt dat mag twee jaar niet meer. Maar er zijn heel veel uitzonderingen en alle andere stoffen die wel onder deze groep vallen... maar niet deze merknamen hebben, die blijven gewoon nog toegestaan. Ja, van Wenem, waarvoor worden deze drie middelen gebruikt vooral? Nou, het zijn insecticiden, dus ze worden vooral gebruikt om, uh, om uh, plagen, dus insectenplagen, te bestrijden in een, in een grote hoeveelheid gewassen. En we gebruiken die uh, voornamelijk als zaadbehandeling. En dat betekent dat het middel door de plant wordt opgenomen. En zuigende insecten, die dan zo'n plant aanprikken, die worden daarmee dan uh, bestreden. Ja, die, die drie middelen voor twee jaar lang mogen niet gebruikt worden. Is dat voldoende? Of zou Nederland, wat het kunnen landen ook doen, he, nog veel verder moeten gaan? Daarover gaan we debatteren. Aan de hand van de stelling. Er moet in Nederland een algeheel verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen komen. Om te beginnen allebei een halve minuut om uit te leggen wat u van het standpunt vindt. Esther Houwand van de Partij voor de Dieren, u bent voor de stelling. Een half minuut om uit te leggen waarom. Ja, we staan er niet iedere dag bij stil, maar we zijn volledig afhankelijk van kleine insecten, de bij. Driekwart van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving en de bij speelt een belangrijke rol. En nu zien we dat die bij massaal aan het uitsterven is de afgelopen tien jaar. En dat lijkt alles te maken te hebben met de introductie van een nieuw soort gif. Een soort supergif in de landbouw. En de Partij voor de Dieren wil geen risico's lopen met onze voedselzekerheid, met de bij, met onze gezondheid. Dat gif moet van de markt. En als Europa buigt voor de lobby van de chemische industrie, dan is Nederland aan zet. Eerste halve minuut. Ja, van Wenem van de Land- en Tuinbouworganisatie. Ook een halve minuut om uit te leggen waarom u tegen zo'n algeheel verbod bent. Ja, er is een EFSA-rapport geweest dat heel nadrukkelijk de risico's aanwijst. En op basis van die risico's is er nu een Europees moratorium een Europees verbod gekomen. En dat vinden wij voorlopig ver genoeg aan. Daarmee wordt heel sterk gepinpoint op de risico's. Gaan we verder, dan plaatsen we ons als Nederland buiten de discussie. In ieder geval als ondernemers komen we dan in een ongelijke situatie... met de concurrenten terecht. En wij denken ook dat de bijen er niet beter van worden... als we verder gaan verbieden. Want dan gaan we allerlei veilige toepassingen verbieden. Waar er alternatieve middelen voor zijn die mensen zo slecht zijn. Of nog slechter. En ook nog voor het milieuschade kunnen geven. ESCA, dat is... EFSA is de European Food Safety Authority ah. die in Europa gaat over het goedkeuren van stoffen voor gewasbescherming. En die Mitra. hebben een rapport uitgebracht waarin staat, zegt u, dat de, uh, het verbod op die drie middelen genoeg is voorlopig. Nou, die, tonen daar, die geven daar een aantal hogere risico's aan. En die hoge risico's, daar zijn nu echt de maatregelen op gefixeerd, zeg maar. En dit is dus voldoende? Dit is redenering. Volgens Edda. Mevrouw Ja, het probleem is dat we voortdurend achter de feiten aanlopen... en maar niet willen leren van de geschiedenis. Je ziet iedere keer dat er grote risico's genomen worden... met gifstoffen in ons milieu. We hebben ontzettend veel spijt gekregen van DDT. Daar hebben we nog steeds de nadelige gevolgen van. En deze middelen zijn 7000 keer giftiger dan DDT. En je moet als overheid dus handelen vanuit het voorzorgsbeginsel. Als je niet zeker weet dat het veilig is... en dat weten we helemaal niet met deze stoffen... we zien wel dat uh, het gerelateerd is aan de hoge bijensterfte... Dan moet je ze van de markt halen, want de gevolgen zijn niet te overzien als we erbij kwijtraken en als we ons grondwater blijven vervuilen met dit supergif. Neem het zeker voor het onzekere, meneer Van Willem. Ja, maar ook kijk daar weer heel nadrukkelijk naar waar zitten de risico's. Uh, we hebben natuurlijk ook het belang om een goede voedselproductie op peil te houden. En in een aantal gevallen kan dat nog niet zonder deze middelen. Op een aantal plekken kunnen we er inderdaad afscheid van nemen en kunnen we ook eh, ons op de alternatieven focussen. Daar vindt ook de LTO dat het moet gebeuren, begrijp ik? Uh, wij kunnen onze grote lijnen vinden in wat er nu ligt vanuit Europa. En, en dan gaat het om die drie middelen die we verboden hebt. we die drie zijn. middelen, okay. en dan doen we het in heel Europa. Dan heeft iedereen er evenveel als van. Maar u zegt een algeheel verbod: spelen. dat kan niet. Nee, dat kan niet, want dan komen we in grote problemen. Bijvoorbeeld bij de teelt van ons uitgangsmateriaal. We zijn in, in Nederland heel goed in het telen van groentesaden. Bijvoorbeeld de potaanappelen, daar bedienen we de hele wereld mee. Uh, die moeten gegarandeerd ziektevrij de wereld over. Anders verplaatsen we het probleem van hier naar elders. Dan moeten ze daar veel meer spuiten. Dus we moeten daar schoon uitgangsmateriaal voor leveren. Want dan hebben we of niet genoeg voedsel, uh, of je moet juist nog veel meer andere, misschien net zo schadelijke middelen gaan gebruiken. Dan gaat het bestrijdingsmiddelgebruik toenemen. Mevrouw Armand, dat wil u niet. Ja, ik ben daar niet van onder de indruk. En ik vind dat een organisatie die zegt op te komen voor boerenbelang echt moet vechten tegen de invloed van de chemische industrie... en niet aan hun handje moet blijven lopen. Echt boeren, echt vakmanschap is samenwerken met de natuur... en zorgen dat je geen bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Het lijkt leuk, op korte termijn even alles plat buiten waar je last van hebt... maar op lange termijn brengt het gewoon je productie ook in gevaar... Want de LTO weet ook dat als de bij uitsterft, dat dat een kostenpost oplevert voor de boeren die geschat wordt op 4 miljard euro per jaar. Dus zorg nou dat je die bestrijdingsmiddelen niet nodig hebt door beter te gaan boeren. Zorg dat je boeren die kant op helpt en leidt ze weg van die enorme chemiereuzen. Uiteraard willen wij op langere termijn en liefst op korte termijn natuurlijk naar een situatie toe waarbij we inderdaad met biologische bestrijding heel veel kunnen regelen... en met laag risicomiddelen kunnen corrigeren. Er wordt een beetje op uw ethiek aangesproken. Hè? Als echte boer zou u niet moeten willen om samen te werken met die chemiegiganten. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik bedoel, die chemie heeft ook een plaats in de gewasbescherming. Natuurlijk moeten we in de eerste plek kijken wat kan de natuur zelf oplossen. En hè, waar dat kan, moeten we dat ook vooral doen. Maar we hebben ook correctiemiddelen nodig als de natuur uit de hand loopt. We hebben die natuur niet helemaal in de hand. Dus u zegt we kunnen zo. nooit, ook niet op langere termijn, zonder bestrijdingsmiddelen? Ik denk dat we ook op langere termijn niet helemaal zonder bestrijdingsmiddelen kunnen. Het kan een stuk minder. Maar op de lange termijn toe. He, we die, kunnen ja? in de veredeling bijvoorbeeld nog heel veel. Met resistenties kunnen we wat doen. Inderdaad, gebruik maken van wat er al is in de natuur, waar mogelijk. Uh, maar er dus zal altijd. Het, we hebben het over de natuur. Die is niet helemaal te sturen, anders hadden we dat al lang uitgevonden. En we, dus we zullen, zullen wel altijd... te, te eten hebben, mevrouw ja. Oud. Ja, en ik hoor hier toch iedere keer weer het praatje van de fabriekslandbouw. En als je kijkt naar de uh, rapporteur voor uh, voedselzekerheid op lange termijn, gevraagd door de VN Mensenrechtenraad. Uh, om te kijken hoe kunnen we nou zorgen voor een goede voedselvoorziening in de toekomst. Dan zegt hij zonder bestrijdingsmiddelen. Dat is op lange termijn beter voor iedereen... zowel in ontwikkelingslanden als hier in het maar westen. Maar wat is de lange termijn dan? De lange termijn is dat je voedselzekerheid niet alleen bekijkt... in termen van een jaar. Hè, nu even alles plaats buiten wat ons in de weg zit... zodat we dit jaar een hoge oogst hebben. Um, maar acht, tien jaar verder. En tot 2050 als de wereldbevolking 9 miljard mensen bedreigd. Maar achttien jaar, want u wil eigenlijk nu al een algeheel verbod. Is dat niet Zeker. veel te snel dan? Nee, er zijn uh, goede proefprojecten geweest. Er zijn uh, voldoende boeren in Nederland die weten hoe dat moet. Werken zonder bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen. We consumeren hier sowieso al te veel, dus we kunnen ook wel een tandje minder met, uh, met ons consumptiegedrag. Voldoende boer of zegt u alle boeren in Nederland zouden eigenlijk over kunnen en moeten schakelen op het werken zonder bestrijdingsmiddelen? Als LTO aan onze kant gaat staan moet dat binnen vijf jaar geregeld zijn. Nee, van Wenen, Nou, ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Eh, bedoel dat betekent dat we allemaal overgaan naar biologische landbouw. Dat betekent ook dat we hè, als Precies. consumenten in Nederland allemaal veel meer gaan betalen voor ons voedsel. Uh, en niet alleen maar waarom zou in Nederland, het niet wij, ook alleen, alleen omdat het duurder wordt? Nee, niet alleen in Nederland, zeg ik er ook nadrukkelijk bij. Want wij exporteren het grootste gedeelte van onze productie. Wij zijn, de Nederlandse markt is maar een heel klein stukje van onze markt. Dan zouden we dus wereldwijd inderdaad over moeten gaan op biologische landbouw... en zouden consumenten wereldwijd meer moeten gaan betalen... En dan is het nog maar de vraag of we genoeg voedsel hebben in die komende 8 tot 10 jaar. Nee, dat is zeker de vraag niet. En de kosten die nu gemaakt worden door de boeren worden afgewend op de belastingbetaler. Want we moeten wel dat grondwater weer schoonmaken dat door de boeren wordt vervuild op dit moment. Dus het is een, een cirkelredenering om te zeggen ons voedsel is zo goedkoop. Dat is fijn voor iedereen. Er zit een verborgen prijskaartje aan en dat weet LTO heel goed. En die komt gewoon uit de schatkist. Ja, aan de andere kant leveren wij ook een enorme bijdrage aan de schatkist. Zeker in deze crisistijd. Door de belasting. export houdt de economie op dit moment nog een beetje draait. En daardoor kunnen we heel veel leuke dingen doen voor Nederland. Maar zou, als u het zou willen, meneer van Wedem, heel Nederland kunnen overschakelen... als alle boeren het zouden willen, hè? ook qua ruimte op biologisch teelt? Nee, dat kan op dit moment niet. En zeker als we het hebben over, wat ik net straks al zei... uitgangsmateriaal waarbij de kwaliteit gewoon 100% in orde moet zijn. Ziektevrij. Dat betekent dat je ook chemisch moet ingrijpen. Het is helaas niet anders. Mijn nee, harde moeten... realiteit, mevrouw Auwehams. Ja, de dus... realiteit is dat we zo op een doodlopende weg zijn. En als we maar blijven denken dat we natuur wel kunnen platspuiten, dan zitten we straks inderdaad zonder bestuivers. In China hebben we al gezien wat dat betekent. Dan moeten mensen met kwastjes uh, de gewassen gaan bestuiven. Dat zou misschien wel wat werkgelegenheid opleveren... maar wie gaat dat allemaal betalen? Dus wees nou voorzichtig en zorg dat de diensten die de natuur ons gratis levert... dat je die niet kapot spuit met supergif. Vindt u tot slot, standaardvraag, in dit debat... Uh, dat er helemaal niets in de argumenten van meneer Van Wenem... Zit, of ook wel iets? Nou, het enige wat erin zit, is dat er misschien wat tijd nodig is om onze landbouw ook echt om te vormen tot volledig agro-ecologisch, biologisch. Dat is op lange termijn echt het beste de Het kost even tijd, maar verder zit er niets in uw argumenten. Meneer Van Wenen, vindt u andersom dat er helemaal niets in de argumenten van mevrouw Ouwehand zit? Of ook wel iets? Nee, ik denk dat de richting die we op willen, dat dat wel de, de, dezelfde richting is. Hè. Alleen de termijnen zijn inderdaad een stuk anders. En we willen daar wel onze ondernemers in kunnen meenemen. Want het moet niet zo zijn dat we daar komen en de boeren zijn uit Nederland. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En ja, van Wenen van de Land- en Tuinbouworganisatie. de dank voor dit debat. En we gaan zien wat de proef in Europa oplevert. Applaus. Zo direct de column van Justus Van Oel. Maar nu eerst weer Beans en Fatback. you like the way you use me Yeah, I know You're using me just like a stepping stone But guess what? I'm gonna use you like the way you use me Wie is een fatback? Ja, zo langzamerhand. Onder Smit, voorganger, zanger, oprichter, leider... zijn jullie een beetje... Nou, vaste gast is overdreven, maar... je bent die vaker geweest. Ja. En het gaat ook goed met de band? Gaat heel goed. Ja, jullie hebben net een theatertour achter de rug? Of wat een tijdje terug. Ja, is een tijdje geleden alweer, ja. Het was ja. Jaar, eind jaar En nu hebben we een nieuw album uit. With Skin Attached. With Skin Attached, attached. attached. precies. Want, ja. Waarom die titel? Ja. Nou, het album is... Uh, wat vuiger dan het vorige album. En en, zoals we net hoorden, ongeveer die Precies, stijl, ja. Ja. <laughs> With Skin Attached vond ik er wel lekker bij bekken. Klinkt een beetje als de titel van een horrorfilm. Nou, eigenlijk, ik was op internet aan, aan het zoeken... en ik zocht uh, afbeeldingen die ik kon gebruiken voor artwork. En toen kwam ik uh, een zak met gefituurd varkensvet tegen. Uh, Gefituerd, ja. Ah. En er stond... Uh, Fetback with Skin Attached. Dus daar zat het vel nog aan. Toen dacht ik, wow, dat is helemaal te gek. Dat is niet alleen varkensvet, maar ook het vel zit er nog aan. Uh, ja, beter kan je het gewoon niet krijgen. Dat is pak tot je verbeelde. Ja, ja. Je was weer aan het koken? Nee, Dat was een andere hobby waar je, toch? Wij, ja, ja, maar het was s'nachts, ik was wijn aan het drinken. Oh, je was gewoon wijn ja. aan het drinken, ja. En, en aan het kijken op het internet. Uh, want want in, als jullie in het theater staan trouwens... Want dan heb je ook een... Hier sta je met z'n vijven, dan zijn jullie gewoon... Uh, plain muziek aan het maken. Ja. Maar dan doen jullie er van alles bij, begrijp ik. Hè? ik ja, heb... hij, ja, de band bestaat eigenlijk uit zeven man. Ja. Dus, uh, normaal bij twee drummers. En er wordt heel veel percussie wordt afgewisseld met drums. En percussie begreep ik op aardappelkistjes, blikkenpannen, ja. potten, ja. en weet ik veel wat? Alles waar geluid uit komt. En dan wordt het ook echt een, je zorgt dan ook dat er wat te zien valt in het theater? Ja, dat zeker. Dat zeker. En vind, dat je dat leuke, vind je dat leuker dan in clubs spelen? Nou, eigenlijk spelen wij helemaal nooit in clubs. We doen alleen maar festivals en theaters. En waarom niet in clubs? Uh, ja, het is een heel lang verhaal. Maar in op... ja, Paradiso ga je binnenkort ja, spelen. Ja, dat, dat spelen we dan weer wel. Zit ja, er tussenin, ja. ja, maar dat is wel een hele grote club. Dus daar kan je geen nee tegen zeggen. Dat maar, hier. maar het is eigenlijk niet dat we een clubtour doen. We hebben hmm. tien clubs of zo. Ik, ik vind het leuk om dit hele festivalseizoen vol te spelen. En als het over is, dan de theaters weer in. En daarna weer de festivals doen. En tussendoor doen we wel een aantal clubs. Maar het is niet zo uh, dat, we, dat we een echte clubband zijn. Want wat als hobby begon is inmiddels toch wel gewoon een vaste band. Ja. ja. Jullie uh, zijn en blijven voorlopig bij elkaar. Zeker weten. Tenzij, zoals alle bands, jullie natuurlijk ruzie krijgen. We hebben nu constant ruzie. K oh, dus hebben jullie al. Ja. Dan ga je, ga je lang uh, volhouden. Je zegt festivals, daar speel je het liefst op. Dat ga je van de zomer ook heel veel doen. Ja, we zijn net begonnen. Zoals, bijvoorbeeld? Nou, we staan Zwarte Cross. Uh, ja, heel veel festivals, een aantal mag ik nog niet noemen, want het is nog... Nog niet ah, zeker? Wel, maar nog geheim dat moet aangekondigd worden. Maar een aantal grote. Een aantal grote festivals. Ja. Beans en Fatback, en dan misschien ook in de uitgebreidere setting? Of dat, uh, zeker. Ja. dat zeker. Dat zeker. Zeven man, twee drumstels, Orgel, voor visas, gitarre. En potten en pannen. En, uh... nee, die doen we op festivals, dan oh, we niet. Nee, die, nou die niet. bewaren we okay. echt voor de theaters. Ik wens jullie daar heel veel plezier en succes bij. Dank, tot zover. We gaan zo ik nog twee keer naar Dank jullie wel. luisteren. Smit. Yes, Naar welke basisschool gaat jullie kind? Vroeg de buurvrouw mij op het pleintje voor mijn deur. Wij zijn toch weer aan het twijfelen. Ze zat, ze zat er echt mee. Ook volgens haar begint de carrière van de moderne vierjarige... met de keuze van de enige juiste basisschool. Dus wat is nou beter, die school om de hoek? Of die school die het bij de CITO-toets net wat beter doet... maar wel op 10 minuten fietsen? Nou zijn alle basisscholen in onze buurt niet al te raar... niet te zwart en niet te christelijk... en met een beetje fijne juf voor de klas komt het heus wel goed. En ook geloof ik niet dat de cito score van een school... mijn kind dommer of slimmer maakt. Maar denk je juist wel dat de toekomst van je kind afhangt... van de enige juiste basisschool... en van misschien wel dat ene puntje extra bij de CITO-toets... dan heb je een groot probleem. Opleidingsstress. Die grote angst dat jouw kind de boot mist... begint bij de keuze van de basisschool en gaat altijd door. Want stel, alles lukt, jouw kind mag naar het VWO. Help! Waar vind je het VWO met het hoogste slagingspercentage? Dat kan voor jouw kind het verschil zijn tussen net wel of net niet. Even tussendoor, leuk hoor, die slagingspercentages. Maar welke piloten zijn nou beter? Die van een vliegschool waar iedereen slaagt... of van een vliegschool die 25 laat zakken? Best een goede vraag. Toch hopen bijna alle ouders op een school met een zo hoog mogelijk slagingspercentage. En dat weten die scholen ook. Dus overal in het land krikken scholen hun percentage geslaagde omhoog. En dat doen ze tegenwoordig door massaal samen te werken met bijlestinstituten. Je kunt dat, zeg ik, vergelijken met doping in de sport. Even met je kind naar de IQ vergroter. En wat is nou het resultaat? Inderdaad gaan steeds meer jongeren studeren. Maar mede dankzij bijles. En die bijles hebben ze dan op de universiteit eigenlijk ook weer nodig. Anders worden ze er daar weer afgereden om het in wielertermen te formuleren. Het zou zomaar kunnen dat ons land straks duizenden buitenlandse professoren moet inhuren... om ook op de universiteit bijles te komen geven. Want het percentage hoger opgeleiden moet ieder jaar omhoog vinden we. Want dat moet. Hoezo? Nederland is nu al wereldrecordhouder opleidingsniveau. Straks hebben we voor iedere bakker drie mensen die voor die bakker een businessplan kunnen schrijven. Wel met veel spelfouten. En die spelfouten, een plaag op universiteiten, vertellen het diepere verhaal. Steeds meer studenten kunnen hun eigen opleidingsniveau niet aan. Spellen is te leren, begrijpelijk, schrijven ook. Behalve als je al jaren continu op je tenen loopt om het in voetbaltermen te zeggen... de studenten van vroeger konden behalve hard rennen en aan de bal blijven... ook nog een goed geformuleerde eindpaas geven. Talent. Vroeger waren studenten gewoon beter. En weet u, het zou waar kunnen zijn. Deskundigen vermoeden dat je met zo'n 40 hoger opgeleide al het aanwezige talent optimaal benut. En daarna kan het gemiddelde niveau alleen nog maar omlaag gaan. Er moeten steeds meer studenten op hun tenen lopen. Toch verwacht Nederland dat in 2030 50 hoger opgeleid is. En dat lukt echt niet meer zonder permanente bijles. En passend werk is er trouwens ook niet voor ze. Naar welke basisschool gaat jullie kind? Vroeg de buurvrouw mij. Wij zijn toch weer aan het twijfelen. Wij ook, zei ik. Maar dan aan het hele Nederlandse onderwijs. Een veel te hoog slagingspercentage. Justus van Oon. Dit is Radio het is even voor half vier het NOS-journaal, Ewout Jong. De rechtbank in München heeft het wrakingsverzoek afgewezen... van de advocaten van vijf neonazies. zij hadden de rechtbank beschuldigd van partijdigheid... omdat de advocaten bij het betreden van de rechtbank gefouilleerd moeten worden... terwijl de openbaar aanklagers en de rechters ongeheer, ongehinderd door mogen lopen. De neonazies worden beschuldigd van medeplichtigheid aan tien moorden... en betrokkenheid bij twee bomaanslagen. De vrouw die na 17 dagen levend onder het puin van de kledingfabriek in Bangladesh is gehaald was bang dat ze nooit gevonden zou worden. Tegen een lokaal tv-station zei ze dat er flessen water lagen op de plek waar ze vast zat en dat er ook wat te eten was. Hulpverleners hoorden haar schreeuwen in de kelder van het ingestorte gebouw.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. APPLAUS. Welkom terug. Vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam, met zo direct Fris Barend over PSV, over Martens, over Frank de Boer. En daar kan je natuurlijk ook op reageren. Je kunt ons twitteren, graag zelfs, hashtag AvroVML. En je kan ons ook bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Maar eerst overgewicht bij kinderen. Want dat kan bestreden worden met behulp van reclame techniek. Communicatiewetenschapper Simone de Droog onderzocht het... en promoveert volgende week op dat onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Simone de Droog, welkom. Welkom, hallo. Naast jou uh, Frits Barend. Frits, uh, aten jouw kinderen vroeger veel zoetigheid? elk kind is gek op zoetigheid, het valt mij bij mijn kleinkinderen weer op... Die redelijk ging worden opgevoed op dat gebied. Maar zodra snoep is. Ze, lusten, ze eten niet, maar ze lusten alle snoep. Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Heel met matige Ja, geven. precies. Waren ze te dik, je kinderen vroeger? Of nee, dat, nee, nee, niet. nee. daar letten we heel sterk. Daar was je heel streng. Ja, ja. ja. okay, Simone de Droog. Eh, onderzoeken ben je nu in Nijmegen. Maar je klopt. promoveert aan de ja. Universiteit van Amsterdam. Op een onderzoek hoe je kinderen kunt verleiden. gezonde dingen te eten. Dat klopt. Hoe? Ja. Um, ik heb in het bijzonder gekeken naar de characters, noem ik ze. Dat zijn eigenlijk die getekende figuurtjes die, nou, iedereen weet wel als je een supermarkt binnenloopt, die plaatsen ze vaak op die verpakkingen. Kijk maar naar de snoep- en koekafdeling. Het is boordevol uh, figuurtjes. En uh, voordat ik eigenlijk mijn onderzoek begon... dacht ik, waarom gebruiken we die figuren niet... om ook groente- en fruit aantrekkelijk te maken? Want als je naar de groente- en fruitafdeling kijkt... dat is helemaal niet interessant voor kinderen. Dat is de afdeling waar je ouders vooral uh, producten uitzoeken. Daar maar rennen niet, ze uh, aan voorbij meteen ja, naar dat rek met meteen snoep. meteen naar die uh, snoepafdeling. Ja. Ja. Maar jij dacht eigenlijk, je moet dus die, die re reclametechnieken van de onderzoek ongezonde dingen gaan ja. gebruiken... om ze gezonde dingen te laten ja. eten. En uh, de reden daarvoor is eigenlijk... wat we, ik, eigenlijk dat idee kwam een beetje in 2005, 2006. En toen zag je vooral heel veel... educatieve programma's voor kinderen. Dus hoe kunnen we zoveel mogelijk kennis geven over... wat gezond is en welke producten je zou moeten eten... omdat het goed voor je is. Mm -hmm. Voor kleine kinderen is dat heel moeilijk. Die snappen al heel moeilijk wat, be, wat gezondheid is. En die kunnen ook niet inschatten... dat als ik nu iets gezonds eet, dan is dat later goed voor mij. Dat snap ik niet. En wat heb jij dan bedacht of ontworpen om ze dat... Te laten snappen. Nou, Dat is eigenlijk heel simpel. Uh, dat is gewoon zo'n figuur. En dat kan een figuur zijn uh, vanuit de media. Bijvoorbeeld een Dora, die ze kennen van een televisieprogramma. Om die gewoon op een banaan of op een ander gezond product te plakken. Als stripfiguurtje of als ja. plaatje? Of... Gewoon als plaatje op uh, de voorkant van een verpakking. Mm -hmm. En uh, kinderen vonden dat inderdaad veel leuker. Het product werd leuker en ze wilden het ook eerder kiezen... Uh, dan wanneer er niks op stond. Je hebt ze ook een naam gegeven, de, ja, dat, de is project, dat klopt. Dat is het project dat we nu gaan inzetten eigenlijk. Ja. Um, want op basis van mijn onderzoeksrestaten hebben we ook een subsidie nu gekregen... om uiteindelijk een, uh, een interventie op te gaan zetten op basis van mijn... Uh... Ja, van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Klopt, ja. om, om het dus echt uh, op alle scholen te gaan toepassen. En wat ja. ga je daar dan doen op die scholen? Nou, ik heb uh, niet alleen naar verpakkingen gekeken. Want ik heb ook gekeken, kun je diezelfde techniek nou ook op andere manieren inzetten? Niet alleen op verpakking, maar kun je bijvoorbeeld um, ook prentenboeken gebruiken. Je kan misschien ook voorlezen over een kerk dat heel graag groente of fruit eet. En ik kwam ja, dat in mijn gebeurt al. Ja. Dat in heel veel uh, verantwoorde boeken gebeurt dat al? Ja, um, als je het vergelijkt met de boeken die er al bestonden. Die hadden vaak hele uh, dubbele boodschappen. En ja. uh, vaak komen er ook meerdere producten in voor. En ik heb het eigenlijk uh, eerst heel simpel gemaakt. Dus er was een, uh, een konijn en die had heel graag wortels. Ja. En daar werd hij uh, sterk van. Dus dat was een hele simpele boodschap. En zegt <lacht> zeg mijn kleinkind, ik de geen wortels. <lacht> nou, en wat uh, eigenlijk bijzonder was in onze uh, test... is dat we zagen dat gewoon voor... Niet zoveel uh, invloed had. Maar interactief voorlezen wel. Wat is dat? Interactief voorlezen houdt in dat je kinderen tijdens het voorlezen vragen stelt over het verhaal. Dus dat kan zijn: waarom eet Konijn eigenlijk graag wortels? Dat eetgeven. deed jij niet, Frits. Ja, ik, Jij las ik, oude, ik wil, voor laten natuurlijk. Ik wil dat ik dat wel doe. Oh. En dan zeggen ze doorlezen. Maar dus, als je dat doet, hè, dus jullie hebben dat uitgeprobeerd. Hè? Ja, bij en, en, kleuters, van ja? vier tot zes jaar. Dus, uh, ja. Ja. En wat bleek dan inderdaad, dat ze dan wel wortels gingen eten? Ja, de kinderen die interactief waren voorgelezen, gingen die twee keer zoveel wortels eten, dan de kinderen die niet waren voorgelezen. Kijk, uit, en, uh, en Justus van Ool komt erbij zitten, want die heeft ook wel verstand van reclame. <laughs> Daar heeft hij ja, vroeger ja. in geweest, en nog steeds. in nou, zit een om iets te zeggen. Ik heb gisteren in de, de supermarkt een oorlog met mijn driejarige uitgevochten wat die wou hoe die de het personage kende weet ik niet, per se koekjes met Mr. Bean erop. Ah. En als dat konijn van jou niet bekend is van televisie... dan zou dat nog wel eens lelijk tegen kunnen vallen, ja. dat effect. Nou, het leuke ervan is... Uh, in het eerste onderzoek heb ik gekeken naar bekende uh, characters. Dus inderdaad uh, een Dora die voor van twee kent. Of misschien Mr. Bean. Bob de bouwer. En ik had ook een onbekende karakter. Ik had een aap. En uh, die kende ze nog helemaal niet. En die had ik wel voor een, uh, een bananensnack. Ik had een gezonde snack en een ongezonde snack. En die aap deed het net zo goed... Als, als, de uh, als de bekende kerk. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Dat die aap het net zo goed doet. Want daar hebben ze helemaal geen band mee opgebouwd. Nee. Dus dat roept helemaal geen positieve gevoelens op. Wat bleek nou in mijn onderzoeken die ik daarna heb gedaan? Het blijkt dat wanneer een kerk er goed bij het product past. Dus bijvoorbeeld een konijn en een wortel. En een aap en een banaan. banaan. Dan roept dat ook bekende, of tenminste blije gevoelens ja. op. Omdat we dat concept heel goed kennen. Nu, jij hebt je gefeliciteerd, just... zou ja. ik <laughs> zeggen. Ben je ook te huur als oppas? <laughs> <laughs> <laughs> want jij, jouw kinderen willen geen groente? Dus nee, ook. dat valt allemaal wel mee. Maar ik, ben, oh. uh, ja, ik baal er ook van. Kijk, ik, ik heb ook in de reclame gewerkt. Ik ben medeschuldig. Maar hoe goed dat werkt bij die kinderen die nou eigenlijk nog te klein zijn... om te weten wie Mr. Bean is. En je bedoelt reclame weten... voor ongezonde Ja, dingen. en hoe goed dat werkt, jongen. En hoe uitgenasht dat uh, gedaan wordt. Ja, want ja. dat is waardoor waar dus Simone ja. er ook op kwam, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, fijn. Succes met de strijd. Maar, maar en, ja, een, het, een ijsje ziet er niet anders uit als een appel. En dat ijsje, elk kind lust een ijsje. Ja. Hoe, je het, hoe je het ook verpakt of verkoopt, elk kind, heb ik gemerkt, is gek op ijsjes. Hoe jong ze zijn. Maar het ziet er toch wel heel anders uit, een ijsje? Dan... Nou ja, nee, een ijsje is een ronde bol, een appel is een oh. ronde bol. Nou. Doe meer is het niet. Mm, mm, ja. <lacht> nou, waar we zien een heel... Een appel is er nog gekleurd en het ijsje <lacht> is alleen maar wit. En dan nou, je mag waarom willen ze wel ijs en geen appel? Kijk, in de eerste plaats, tuurlijk. Kinderen zijn gek op alles wat zoet is. Ja, dat kun je, dat je gewoon niet, dat kun je niet weghalen uit ze. Ja. Dat zit gewoon in ze. Waar je die trucjes naar nou voor zou kunnen gebruiken... wat ook dat trucje met die kerk dus op die verpakking... Die, uh, er zijn bijvoorbeeld Amerikaanse ouders die hebben dat trucje... die proberen dat thuis zelf ook wel uit met stickers. Dus die plakken <laughs> gewoon op producten. Van ze willen dat kinderen dat eten, die plakken het thuis ook op product. Wat je daarvoor kan... in ieder geval... Mee, ja, twee gaan mengen is dat uh, kinderen het in ieder geval willen proeven. Heel veel kinderen hebben sowieso al een echt een aversie tegen groenten. Fruit valt nog mee, omdat het ook zoetig is. Maar groenten maar groente is heel omdat lastig. Dat het vaak bitter is ook. Ja, dat ook. En uh, het, ja, die, ook gewoon de hele hoe het eruit ziet, ja. vinden ze vaak ook al een stuk minder. Uh, je zou het kunnen zien als trucjes, dat je in ieder geval zover kan krijgen dat ze het gaan proeven. En we weten ook het onderzoek als ze helemaal één keer hebben geproefd... dan willen ze het vaak nog wel een keertje proberen. Ja, toch dus... oh. zullen, zullen ook, denk ik, sommige mensen denken... Uh, ik... ja, kijk, vroeger uh, kreeg ik gewoon geen zoetigheid van mijn ouders. Die zeiden gewoon, je moet dit eten, want het is gezond. is dat je niet? Je is er veel tis beter mee te dan dan. Dank <laughs> je. In van, van zijn tanden van nog, van euh, bedoel je. stripfiguurtjes en andere verleidingen. Nou, zijn onderzoeken die aantonen dat natuurlijk... de strikte regels kunnen heel goed helpen. Het enige nadeel is. Dus uh, dat ouders soms ook de neiging hebben om heel uh, uh, negatief te doen over, uh, over snoepgoed. Dan, dan uh, hebben ze een soort, eigenlijk bijna een verbod op snoepgoed. Het nadeel is dat maar, snoepgoed dan zo verleidelijk wordt... dat als ze eindelijk een keertje vrij zijn... In die, eten ze zich in die zich helemaal Precies. Dan is de verleiding zo groot... dat uh, eigenlijk is het dan nog aantrekkelijker dan uh, groente en fruit. En dat geldt ook voor dat uh, trucje wat heel veel ouders doen is... eet eerst je groente op, want dan krijg je ja, daarna dat een toetje. Helemaal dus laat wat leer kinderen dan? Oké, okay. groente is saai en niet leuk. Ja. Dus... Andersom, je moet juist groenten leuk maken. Ja. Jij gaat dat project nu doen. Jij krijgt uh, eerst het ijsje en dan krijg je de groenten. Nee, fris nee, Goed luisteren. Nee. Je, gaat, je gaat Jamie Oliver verslaan eigenlijk. Want je gaat nu op al die scholen die kinderen werkelijk aan de groenten krijgen. Door inderdaad met die, met die voorleesboeken op die scholen ja, te werken. Ja, eigenlijk vooral met het tweede onderzoek hebben we dus inderdaad de printenboeken heb ik toe getest. En die gaan we nu doorontwikkelen met die subsidie. En dan beginnen we in de gemeente Rotterdam. Uh, die hebben daar nu al een lekker fit programma. Waarbij ze al bij kinderen vanaf zeven jaar uh, proberen groenten en fruit te stimuleren. En uh, wij gaan dus een project opzetten voor de kleuters. dat we dus vroeger beginnen, juist bij die leeftijd... waar het essentieel is dat je daar al begint met uh, gezond eten. En dat zal in uh, januari uh, gaan dat eigenlijk uh, lanceren. Maar dan moeten die ouders dus ook gaan... voor, Ik bedoel, kijk, ouders die zelf bijvoorbeeld ook al helemaal niet gezond gegeten hebben... die je tegenwoordig natuurlijk ook veel tegenkomt... Die, die zullen er misschien minder het belang ervan inzien, of niet? Daarom dat we ook uh, sowieso beginnen met een schoolproject. Dat je juist ook gezinnen bereikt en kinderen waar, ja, die thuis daar helemaal niet mee te maken krijgen. Want tuurlijk, heel veel ouders vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten. Maar en er, er zijn ook ouders die Bepaald, is het sociaal bepaald toch dat in lagere milieuze zaakjes. Er slechter gegeten wordt dan in betere milieus. Klopt. Ja, het uh, onderzoek komt echt uh, naar voren dat in uh, lage SES-gezinnen noemen wij dan, dus in lage economische status, daar wordt helaas inderdaad over het algemeen slechte groente en fruit gegeten. Ja. En zakjes, chips en uh, dat soort zaken. En daar ja. zal het moeilijker zijn om met jouw project door te dringen, of niet? Nou, wij beginnen dus eerst op school. Dus dan bereik je ja, juist ja. ook die ja. kinderen die het thuis niet krijgen. En we willen dat niet alleen voorlezen, maar vooral ook tijdens dat project, in de eerste weken ook uh, groente en fruit aanbieden daarna, zodat we het ook gaan proeven. Want juist dat Proeven is zo belangrijk dat ze steeds aan die smaak gewend raken. Wat was voor jou de reden eigenlijk om met dit project te beginnen? Nou, het is wel leuk om even terug te komen. Ik werkte zelf ook bij een reclamebureau in uh, 2005, 2006. Je zat eerst bij de Vijand. Ik zat eerst bij de Vijand. <lacht> <lacht> en uh, ja, toen zag ik ook uh, die hele discussie opkomen, natuurlijk. We zagen ook steeds meer cijfers dat kinderen gewoon te dik uh, werden in uh, Nederland. En toen kwam eigenlijk het idee bij mij naar voren van waarom gebruiken we nou die slimme trucjes? Ongeacht of we nou uh, reclame voor ongezonde producten aan banden gaan leggen... waarom gebruiken we nou die technieken niet om het voor kinderen aantrekkelijk te maken? Ja, want er zijn ook mensen, de, onder andere uh, consumentenorganisatie Foodwatch... die zeggen je moet gewoon de reclame voor ongezonde dingen verbieden. Is dat niet veel effectiever? Nou, uh, Foodwatch geeft ook aan dat ze uh, wel een voorstander zijn van het voor gezonde producten... Wel, uh, nou, om dat wel meer te stimuleren. Te en dat zien we eigenlijk steeds meer in het uh, politiek klimaat. Als we het hebben over uh, uh, wetgeving. Het komt waarschijnlijk ook omdat het heel lastig is... om uh, die wetgeving of die reclames voor kinderen in banden te leggen. Maar zou het niet beter werken? Ja. Maar je bij roken, dit is gevaarlijk dan op een zwak chip. Dit is ongezond. Nou, kan dat? Ja, voor baby's wel Nou, of dat kinderen kunnen dat niet lezen, helaas. Of dat uh, slecht is. Uh, wat ik wel kan vertellen is. Uh, Laten we eens kijken naar Zweden. Daar is al heel lang een uh, verbod op reclame op uh, voor jonge kinderen. Want het zijn hele slimme reclametechnieken. Ook voor kinderen ja. die nog niet kunnen lezen. Ja, ja, ja, ja wat dat is wat een kerk zo ook doet. Uh, Zo'n figuurtje. Je hoeft niet te kunnen lezen om uh, dat allemaal meteen leuk te vinden. Maar bijvoorbeeld in Zweden is het uh, overgewichtspercentage... na al die jaren van reclameverbod. nog steeds hoger dan in Nederland. Dus we zien niet dat de, de overwichtscijfers afnemen in Zweden. Dus misschien... Maar dan zou je weer denken: dus het ligt niet niet aan die reclame. Nee. Nou, misschien dingen. is het een stuk gecompliceerder dan dat, dat we nu voorstellen. Vaak is het heel simplistisch. Oh, reclame leidt tot overgewicht. Maar ja. overgewicht is natuurlijk een heel lastig probleem waar veel meer factoren een rol bij spelen. Dan alleen en niet die, die reclame. Op de markt bij mij in de buurt zijn ze heel slim. Daar is een man die verkoopt kleine appeltjes en die noemt die schoolappeltjes. Dat sluit nogal aan bij het ambitieniveau van de gemiddelde driejarigen. Dus sinds die dingen schoolappeltjes heten, worden ze, beter aan worden ze door mijn kind enorm veel beter gegeten. Ja. Mag ik een schoolappeltje? Ook nog een tip die we mee kunnen ja. nemen. Jij gaat volgende Daar week goed. ga je Simone promoveren. Je gaat verder als onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Ja, ja. Uh, ga je nu uh, verder uh, als adviseur van de overheid? Of, of ga je <laughs> toch ook weer je ziel aan, aan de duivel in dit verband verkopen, namelijk het bedrijfsleven? Want die, die zullen ook wel dit soort uh, technieken uh, met succes willen inzetten. Nou, ik ben uh, graag adviseur voor uh, goede projecten. Dat vind ik geen probleem. Ik wil graag meedenken. Uh, maar op dit moment uh, wil ik vooral heel graag meedenken met hoe kunnen we kinderen zoveel mogelijk gezond en blij en gelukkig maken. En, uh, en en verloop dat project inzetten. Ja, nou, hoop ik wel. Ja, dat hoop ik. Succes in ieder geval. Simone de Droog. Dank je wel. voor de toelichting. En veel succes met je promotie. Zo direct Frits Barend over de sport. En nu weer Beans en feedback. En fatback, All days, new. Sport met fiets. Frits Baren. Hoofdredacteur van het blad Helden. Een nieuwe exemplaar ligt hier weer voor ons. Met Arjan Robber op de voorpagina. En naast Frits Barend nog Simone de Droog, communicatiewetenschapper en danser ook. Klopt, ik veel gedanst. Heel sportief dus? Geweest, heel erg. Ik wil het weer een beetje wat meer oppakken. Maar, uh. En ook uh, uh, consumptief volgen van sport of liefhebben van sporten? Uh, ik doe het vooral heel graag. Ik <laughs> kijk ook minder ja? vaak. <laughs> ja. Geen voetballiefhebber? Uh, nee. Zij, zij voorzichtig. ben ik heel eerlijk in. Ja, nou, dat, ja, dat, mag. Mag. dat mag. Toch Frits? Nee, dat mag. Ik weet dat ook in de sport is men op dit moment heel erg bezig met, voed met voeding. Het luistert steeds naar hoe je lichaam eruit ziet. En hoe je lichamelijk je bent. En bij Ajax hebben ze voedingsdeskundigen. In de wielersport heb je voedingsdeskundigen. En heel veel sporters zijn heel erg bezig met hun voeding. Misschien dat ze daar ook nog wat communicatietechnieken kunnen gebruiken. Om, om, om ze aan betere ja, voeding te krijgen. Zullen we met de, met de flops beginnen? Ja, graag. Ja. er is weer een tennisvader in de fout gegaan. En nu ook een voetbalmoeder. En ik heb toch al vaker gezegd. Kinderen en sport het blijft balanceren op de grens van toelaatbare. Nou, we kennen de misstand in de turnwereld. Waar die coaches belt met een louter meisjes... Vernederd hebben uitgescholderd, hebben soms sloegen. En nu is er een tennisvader, weer verslagen, gek geworden. Ik las tennisvader John Tomage. sloeg eerst zijn zoon een keer vol in het gezicht... zodat het bloed uit zijn gezicht spatte. En kort daarna gaf hij de trainingspartner van zijn zoon een kopstoot. Ja. En let maar eens op langs de lijn hoe... Uh, ...kinderen door hun ouders worden uitgescholden... ...als ze een fout maken, als een keeper een bal doorlaat... ...jongetje van zeven, klootzak had die bal gestopt. ...heb ik je daarom nog handschoenen gegeven? Het is echt verschrikkelijk af en toe. Simone, jij knikt? Wat herken je dit? Ja, omdat je, je leest er niet heel veel berichten over... Uh, dus ja, dan, niet, ...niet als danser. Ja, nee, als danser ook... heb ik het gelukkig niet gezien, maar... Uh... ...terwijl dat ook nou, tof, nou, dat tof, wel uh, wel zijn. toch pittig is, toch? Nou, ik deed het vooral in een groep gewoon op dinsdagavond in een klasje in een gymzaal. Dus euh, er stonden geen ouders naast te kijken. Geen last van. Heel terug. ik las vanochtend aan de AD dat de voorzitter van Almere FC stopt ermee. Omdat op 27 april een moeder een kind, een tegenstander, een kind van 11 of 12 jaar uh, mishandeld heeft. Een moeder heeft een kind mishandeld van de tegenpartij. Die vrouw is, moet voorkomen. En wij denken dan vooral aan voetbal met misstanden. Maar ik heb Teun de Nooy een keer geïnterviewd. En die zegt: Ik had ouders die zich nooit ergens mee bemoeiden. Die ideale ouders om een topsporter te worden. Hij zegt, maar er stonden ook bij ons langs de kant. Hockey, hè? Ja, hockey heb ik het dan ook. Hockeyer. Ouders langs de kant die hun kinderen zo uitgescholden hebben. Echt talentvolle kinderen. Dat hij kent een aantal talentvolle jongens uit zijn jeugd. die nooit meer een stick hebben aangeraakt. Dus kinderen en sport, het blijft helaas een vaak zeer ongelukkig huwelijk. En dat heeft niks met de sport of het milieu, dus? Nee, het heeft niks met het milieu. Het komt in alle milieus voor. dat Wij steunen Nooit de hockeyer. Rare ouders in dit verband. Goed, andere flops. Ja, Mart hij Mart Smeets, hé, daar is hij weer. Hij mishandelde Martijs van Nieuwkijk niet fysiek. Hij weet niet, zoals Suarez. Hij gooide geen glas wijn in gezicht. Hij reageerde heel beheerst... toen Martijs de wel zeer onbeschofte vraag stelde... of je als presentator van een dagelijks NOS-programma... over de Tour iets van dopinggebruik hoort te weten. Die vraag van de oude voetbalmaatje Martijs... ging natuurlijk wel heel erg ver. Dus het antwoord van Mart Smeets... was een voorbeeld van beheersing en beschaving. Martijs, je bent nog stommer dan je eruit ziet... Zei hij woensdag in de wereldrijd door ja. tegen Matthijs. Ja. En dan neem je ter eigen verdediging aanpas ook Sven Kramer nog even mee. Want ook van Sven Kramer weet Mart niet of hij doping gebruikt. Dus Sven, leuk om te weten, dat ook aan jou nu getwijfeld wordt. En dat is de beschaving waar Mart dan zo prat op gaat. En we al die voetbalhoelingen een voorbeeld aan kunnen nemen. Als je niet aanstaat en zeg je je bent nog stommer dan je eruit ziet. Martijs gaf vergaf Mart meteen die opmerkingen, dat is dan wel heel genereus. Mart vond het goed dat Martijn hem nu opmerkte. <laughs> ja. Hij is wel de, de personificatie van, ik zou bijna zeggen onze allemaal wij journalisten die natuurlijk hebben gefaald in het aantonen van al die ja. doping nou, bent van de dopingjournalist. Maar hij is nee. de personificatie. Nee, maar valt. goed, het komt inderdaad allemaal ja. bovenop. Nou ja, he? hij was zoals Martijn ze terecht uitdrukt, hij is de poortwachter geweest twintig jaar lang en hij heeft twintig jaar lang of al die jaren lang Lens Armstrong nogal ja. verdedigd. En ik, vo, ik gaf hem erin gelijk, want ik zei ook, ja, is er nooit bewezen van Lens Armstrong? tot ik over David Walsh hoorde... een eerste journalist ja. van de Sunday Times... die al in 1999 schreef... Dit kan niet met lens Armstrong. Die moet doping gebruikt hebben. Die is verketterd. En toen ruzie met collega's ik heb collega's ook kregen. in het boek van uh, Hamilton gelezen... dat Franse kranten ook al twijfelen aan lens Armstrong. En die werden verketterd. En dat schrijft Armstrong ook in zijn eigen boek. In 1999. Alleen maar jaloezie. Dat Franse kranten twijfelen aan mijn vermogen. Is alleen maar jaloezie. Dus ik praat niet meer met die Franse pers. Maar ja, hij praatte wel met de pers. Die hem inderdaad de, de, de tenen, de voeten likte. En dat lukt die wielrennerij maar niet... om een betere imago te krijgen. Uh, maar maar ik de droog. Die Des als, was ik fantastisch. Als communicatiewetenschapper heb heb je een advies voor ze? Oh, jeetje. <laughs> nou, ik denk daar een aardige crisiscampagne overheen moeten. Wel, hè? <laughs> Want uh, ja, ja, dat zou ik uh, op dit moment heel lastig vinden... om er meteen uh, direct een advies op te geven. Komt voorlopig uh, even niet goed, denk ik. De, tenzij ze jarenlang bewezen nou, denk, Ja, dat, dat denk goed, ik. Dat is heel moeilijk. om De laatste het vlog. Te uh, het verlies in de, de bekerfinale gisteren van PSV... in de tweede plaats van PSV. PSV heeft de laatste twee jaar voor ruim 30 miljoen euro gekocht. Geen club in de Erevisie haalt dat... Dik advocaat kon daarvoor dit seizoen kiezen uit de internationals voor het middenveld: Strootman, van Bommel, Weenalden en Toyvonen. Elke club wil ze hebben. In de voorde internationals Lens, Matavs en Martens. En dat doet er echt niet meer toe wie je in de achterhoede opstelt. Je hebt namelijk zeven spelers die het verschil kunnen maken. Dan maken die vier achterin maken helemaal niets uit. En dan moet je ook daarop niet verschuilen. Dan heb je gewoon gefaald. En dan moet je zeker. Ik hoorde hem gisteren ook zeggen, dik Advocaat. dat hij in december al besloten had om te stoppen. Want het reizen van Den Haag naar Eindhoven was hem te veel. Was te veel. Ja, dan verhuis je toch. Ja. Of dan neem je een pied voor dat bedrag. Want ik neem aan dat het niet onder de miljoen is wat Dick krijgt. Dan kun je, toch wel, kan je wel, wel ergens een appartementje gaan huren. Gaan. Ja, hij zei vandaag ook geloof ik nog in de Telegraaf... dat hij toch niet iedereen kon krijgen... Uh, ja, maar wat moest hij nog heb... meer hebben? Hij heeft, het begint. Wil je, hij heeft een, had een goede keeper moeten hebben. Daar kom ik straks op terug. Oh. Maar hij heeft zeven spelers die het verschil kunnen maken. En nogmaals, dat zag je bij Ajax... Uh, van de wiel werd verkocht van Rijnstaten. Toen van Rijn geblesseerd was, stond er gewoon een bek uit de tweede. Ja. Dat doet er echt niet toe. Hij had gewoon kampioen moeten worden. absoluut kampioen moeten worden. Dit is uh, de verantwoordelijkheid met... van een advocaat, nou ja, dat, de, het, dat selectie, het niet gelukt is. Hem, met deze selectie hoor je niet acht keer te verliezen in de competitie. Zeker niet van RKC en Peck En dan moet je ook niet verschuilen achter dat je niet genoeg spelers had. De directie, Tini Sanders in dit geval is niets te verwijten. Mm. Ze hebben hem de selectie gegeven waarmee die met echt met, voor, met grote voorsprong kampioen het moeten worden. Nou omdat Van Bommel ook zei we hebben gewoon het hele seizoen als spelers ook weer steeds dezelfde stomme fouten gemaakt. Nou ja goed dat, maar daar moet je op trainen. Dat kun je op trainen. Bedoel, dat, is, dat hoor je van Frank de Boer. Die traint elke keer op hetzelfde systeem. Maar nogmaals misschien zie ik ook wel stommer de stomme uit. De Vrolijkere afrennen. dingen de tops. Uh, Gisteren hadden we twee trainers die ontslagen waren bij Feyenoord misluk waren bij Feyenoord wonnen de beker. Eerst gert Jan van Beek met AZ. Tegen PSV was een uh, ontzettend leuke wedstrijd om te zien. Heel veel fouten, maar een enige wedstrijd met twee prachtige uitblinkers. Maar her en was je erbij? Nee, ik, was, ik zat televisie te kijken. Had je het ik vond... verwacht? Ik, ik dacht wel, ik had 30-70 gewacht. Ik dacht 30 mm. voor AZ, 70 voor PSV. Ik had wel gedacht dat PSV deze wedstrijd wel zou meepakken. Maar her en Altidoor. Ook weer twee spelers die het verschil kunnen maken. En dat doet de rest er niet zoveel toe. Goeie keeper over ons ook. En, uh, dan, maar Gert-Jan van Beek moet ze dan wel afvragen. Hoe komt het dat ik zo lang tegen degradatie heb moeten vechten? Ja. Dus die ene prijs vergoedt Niet dat hij wel heel lang met het dat het ook slecht ging het heeft. Even, ja. Nou, en twee uur later wint Mario Been, de opvolger van Gert-Jan toen hij bij Feyenoord was ontslagen, wint met race in Genk de Beker. Dus je ziet er maar, die twee zijn lang niet zo stom als ze eruit. Succes komen. voor de Nederlandse trainers. En dan, waarom werd Ajax weer kampioen? Uh, en dat is heel simpel. Het begint met een goede keeper. Ruud Gullit mislukte bij Feyenoord... omdat hij had Doeman Babels gekocht van NAC... En die begon eens spontaan over ballen heen te duiken. Zoals hij onlangs ook weer deed tegen Nakt met Nek. Van Gaal begon met problemen bij Barbare München omdat hij geen goede keeper had. Manchester United won pas weer de tweede Europa Cup nadat ze van de Sarra hadden aangetrokken. Arsenal zoekt al jaren naar fatsoenlijke keeper. PSV heeft dit jaar gerommeld met zijn keepers. Feyenoord heeft in Mulder een aardige keeper, maar geen topkeeper. Twente met Michailov is niets beter geworden. Alleen Ajax heeft een echte topkeeper. Ken het voor meer. Daarmee begint een elftal. Als je een goede keeper hebt, speelt het hele elftal veel beter. Ajax heeft een goede keeper. Toen Kenneth Vermeer wegviel wegviel, stond daar Net zo'n goede keeper. Kunnen meevoetelen pas in het Ajax-systeem. Dus als ik Barcelona was, Victor Valdes Zou je weg. Kenneth Vermeer kopen? Zou ik voor Vermeer kopen, oh, ja? kopen? Want hij daar begint, en het kampioenschap van Ajax is begonnen bij Kenneth Vermeer, een goede keeper. En er wordt niet één clubkampioen zonder een goede keeper. Is dat zo, euh, belangrijker dan de coach, belangrijker dan de, de, Veel belangrijker dan dan de, de rest coach. van het elftal? Veel belangrijker dan de coach. De coach is 10%, 20%. Maar <laughs> en de keeper? Een, een keeper en spelers die het verschil maken. Twee, drie spitsen. 95% van het elftal is vervangbaar. Hmm. 5% maakt het verschil. Zo tot slot vrees ik voor Simone ook weer voetballen. Ja, Frank de Boer. Hij ja, staat zich ja, over de het al. nieuwe ajar. <laughs> <laughs> Simone zit te kijken. Het haalt ook mijn herinnering op. Ja, hoor, hij dat wel <laughs> Hij, ik zeg, hij is Holland, hij is water en dijken, hij is het vlakke land, hij is ruitenheer en schoppen aas, hij is van de camping. Hij schreeuwt niet als zijn voorbeeld van Gaal, hij polariseert niet als zijn voorbeeld Johan Cruijff. Hij coquetteert niet als Mourinho, hij scheldt niet op scheidsrechters. hij gaat niet voor geld, maar voor zijn gezin. Zijn selectie bestaat ook in ideale schoonzone, er zitten geen neeschudders in. Maar hij heeft heel bewust gekozen voor Ajax, zijn vrouw heeft een hele mooie interieurzaak in Edam... Zijn jongste dochter is pas 12. Dus Ajax moet zich pas zorgen maken als zijn jongste dochter gaat trouwen. Want dan bestaat de kans dat Frank de Boer zegt, ik wil nu naar het buitenland. Maar zolang zijn jongste kind nog thuis woont, blijft Frank de Boer lekker bij Ajax. En hij is daar gelukkig. Hij kan de Ferguson van Nederland worden. En Frank de Boer staat echt symbool voor dit Ajax. geeft rust. Het is ongelooflijk knap wat hij gedaan heeft. Nooit in paniek geraakt. heeft nooit gezegd, ik wil meer spelers hebben. Hij wilde graag uh, Asaidi hebben, een buitenspeler van Herenveen. Maar Ajax zei, we bepalen het salaris niet, betaal het salaris niet. Die ging naar Liverpool, die kregen hij dus niet. Nou, die heeft nu spijt dat hij naar Ajax is gegaan. Hij heeft één koop doorgedrukt, mooi zander. Hij wilde een verdediger, omdat had wegging. vertongen wegging. Die heeft hij gekregen. Verder heeft hij nooit... Zitten zeiken dat hij niet de spelers kreeg. En je ziet, je wordt gewoon kampioen. Want als die rechtsback of linksback wegvalt. Deli Blind bijvoorbeeld. Ja. Linksback, twee linksbacks vielen weg. Deli Blind wordt de linksback. En wat blijkt, Deli Blind is de beste speler van Ajax dit seizoen geweest. Maar dus heb, je, je, je... heb jij die, die, die vaststelling die je nu net doet? Hij gaat niet weg. Heb je dat uit zijn mond? Ja, we hebben in het vorige helden hebben Frank de Boer geïnterviewd. En toen zei hij: Ik ben hier gelukkig. Hij is ook nooit met zijn broer meegeweest naar Qatar. Hij gaat niet voor het geld. hij verdient niet slecht. Maar hij is echt gelukkig. Hij gaat kijken op zaterdag Want als de kinderen moeten handballen. Vindt hij leuk? Hij zegt: het is nu payback time. Toen ik voetballer was, heb ik in Barcelona gespeeld. In Turkije gespeeld. In Glaaskou. Je gezin moet volgen. Nu zijn de kinderen een sociaal leven hier aan het opbouwen. Ga naar school hier. Ik ben vlak bij Amsterdam. Waarom zal ik weggaan? Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Zolang Ajax mij wil houden en Ajax zal gek zijn, als ze hem niet wil houden, hm. blijf ik lekker bij Ajax. Ja, maar jij hebt net al het Vermeer aan Barcelona weggegeven. Er zijn... staat hij heeft een hele goede tweede keeper. Er staat blijkbaar een hele goede derde keeper. Van de Hart. De kleinzoon van de oude Kor van der Hart moet een hele goede keeper zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij weer een keeper te vinden Dat is bij Ajax het leuke. Fijn dat we dit bent ook. Als er een speler wegvalt, staat er een speler in de jeugd klaar. En dan zeiken ze niet die trainer. Maar als iemand drie keer kampioen wordt als coach, ja. dan neemt de internationale interesse op ontzettend... ja, nee, Ik ben Doe. ervan overtuigd dat hij al aanbiedingen gehad heeft. Gewoon, Liverpool heeft naar geïnformeerd. Maar hij zegt: Mijn vrouw heeft een hele leuke interieurzaak in Edam. Ja. Heeft laat, vorige week. Dat... dat mag je nou niet meer zeggen. Heb je twee keer Oh nou dan ja, <laughs> een... oké, okay, nou ja, ik maak er nog geen reclame voor. Een interieurzaak. Oh, een interieurzaak ergens in het land. Ja. Maar dat zegt hij ook heel leuk. Ja. Uh, dan moet zijn vrouw goederen afgeven. Ja. Hij, nou, dan pak ik, vind ik het zonde uh, om een, zon een autootje te bestellen. Gaat hij zelf brengen. Ja, dan kan ja dat hij, is kan helemaal hij... Frank de Boer. Misschien in Rusland of Engeland ook wel doen. Nou ja, nee, nee, want dan, dan heeft, ik ga niet zeggen waar. Maar dan heeft zijn vrouw geen zaak. Simone, is je, ja, voetbal ach, ja, brengt ook wel leuke herinneringen terug. Welke dan? Uh, nou, dat we het nu over Ajax hebben. En uh, Ruud Gullit kwam even naar boven. Ik heb wel als kind... Uh, mijn opa is een hele grote Ajax-fan, was hij altijd. Aha. En ik, uh, ik keek altijd met hem samen dan voetbal. Zo dus kwam ik tegen hem aan gewoon als een heel jong meisje. En dan keek ik keek gewoon mee, niet dat het voetbal me interesserde. Hoewel ik zo gefascineerd naar het scherm kon kijken. Waaronder dus naar Ruud Gullit. dat is de jaren tachtig. En dan dacht ik, wauw, die man met dat haar, dat vond ik zo fascinerend. En er was ook een voetbal die Simone heette. En dat vond ik toch ook wel heel verpand. Ik dacht, is toch een na. En toen moest mijn Sie opa uitleggen: coach? De coach? Dat die dat Italiaan en was. Simone en, uh... de droog. Die heb jij weer naar boven gehaald. Frits Parent. Ik dank je daarvoor. Zodra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 is koort en kunstenaar en woont vlakbij Alkmaar in Heilo. Ja, veilig in Heilo, gelukkig. Zijn droom? Een gedenkteken ter nagedachtenis aan de genocide in Halapja. Radio 1. Zondagavond, 9 uur, de documentaire Veilig in Heilo. Het nieuws van alle kanten. U zit heerlijk op de proluxe bekleding...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 Wandelen door de mooiste vogelgebieden? Van 4 tot 12 mei is de Nationale Vogelweek... van Sovon en Vogelbescherming Nederland. Doe mee en ga naar vogelweek.nl. Bij de Lexus CT200h met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddy Merck's cadeau... ter waarde van 2.195 euro. Kijk op lexus.nl.